naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, we hebben weer een uh, volle agenda tussen 2 en 5 uur. Kijken doe je trouwens via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio in de Tolweg 10A. En wij zitten boven, dus uh, beneden de bomschuiten en wij boven in de Tolweg. They all do. If one thing I know, I'll fall, but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I. Het blijft gewoon uh, plezante muziek, hè? Deze van uh, Nico en uh, Vince en myron. dit van alweer uh, nou, een paar jaar geleden. De tijd gaat heel snel voorbij. Vanmiddag is het uh, open dag bij de Bombschuiten Bouwclub. Iedereen is van harte welkom. Tolweg 10A en dan uh, beneden. En boven, als je dan uh, zin hebt, kan je ook even radio komen kijken. Hier is de Cap Band. W G A P. Say hoops upside your head. Say hoops upside your head. Now, on all you gappers, and you finger snappers, you toe tappers, and you love lappers. I want y'all to say this with me. Say hoops upside your head. Say hoops upside your head. Say, you head say, say. <laughs> say it loud. The bigger the sa headache, the bigger the pills. Sa the, the, the bigger the headache, the bigger the bills.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 She wasn't But I got nobody here on my own I wanna f me, but I'm broken hearted Cry, cry, cry Since the day we parted tut, tut, tut. But I got nobody so I do it so long Zaterdagavond dus 7,9 9 om uit bij CFM. De Euro Breakdown gepresenteerd door Mike Buley en daarin de 40 beste plaats van Europa. Nou deze hoort er ook oh. bij hè. De nieuwe Clean Bandit samen met Demi Lovato. En die single uit solo. Zodra ik het CFM weer bericht voor de komende dagen, dat krijg je om half drie. En ik zou zeggen, let the sunshine in.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 Dus gaan we gaan wel van Will Smith en Miami. Uh, ja, ja, ja, ja, uh, Miami. Uh, uh, South Beach bringing the heat, Uh, <laughs> can y'all feel that, can y'all feel that, uh, it out, uh,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 Anywhere you go, yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to bleed the fat. Miami, where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to my own, California.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 Nou, het weer is de komende dagen nog lekker hier in Zalvoort. Dus gewoon niet zo verblijf hoor. Je hoeft niet naar Miami. Nee. Nico voor je de gouden oude ziel van Will Smith. Weer is het leuk om terug te horen op de zaterdagmiddag. Vandaar ook gedraaid. En de volgende man, Alvaro Solar, die ken je wel van de single Sofia. En dit is de nieuwe single La Cintura. La Cintura. Ria como el sol su vestido de seda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 Necesita tu ayuda no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando.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 En tegen Dominique Carragat. Die single is 6-4-6-2 in het voordeel van Quirine geëindigd. Dus dat was 1-0 voor Zandvoort. Na nou, de tweede single was Danielle Harmsen tegen Aniek Melgers. De eindstand daar was 6-2-6-1. Daaruit kunnen we dus concluderen dat momenteel Zandvoort een 2-0 voorsprong heeft genomen tegen Leeuwenberg.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 Is, in de jaren 80 was er nog echt sprake van een 12 inse handel. En dan kon je een extra lange uitvoering van een single kopen. Nou, dat heb ik natuurlijk toen de tijd ook gedaan. En ook onder meer deze 12-ins van de desband Je hoorde Let It All Blue. Dat allemaal bij Salford op Zaterdag. Wat was het vorige week? Een mooi feest hier, hier in Salvoort? En dan heb ik het over het feest op het Raadhuisplein. Ja, het innovatieve muziekfeest uh, trok enorm veel bezoekers.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 Respons Ook heel veel gedeeld en, en geliked op Facebook. Ik denk dat Zandvoort daardoor echt wel weer een stukje bekendheid door heeft gekregen. Nou, dat is uh, Zandvoort promo, puur Zand, dit soort uh, muziekfeesten. Inderdaad. Maar dat komt nogal wel bij kijken. Hè? En dat, is, dat komt dan voornamelijk bij ZEP, Zandvoorts evenementen, promotie... platform. platform. Ja. Uh, in, in, in, in, ik, ik vertaal dat gelijk, maar dat is Ton Ariensen. Uh, daar komt er komt nog heel veel. We kijken wil je zo'n evenement? daar weet jij ook van. Zeker. Uh, wat je allemaal moet regelen.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 De uh, gens, um, zijn daar nog plannen mee? Nee, nee, daar zijn weinig plannen mee. We doen denk ik nog zo'n uh, nou ja, acht optredens, negen optredens in het jaar samen. Want het is gewoon niet te combineren. Weet je, onze solo-agenda's zijn zo volgelopen, allemaal. Um, dat we zo vaak een nee moesten verkopen aan de mensen. Um, dus nee, nee ja, daar zit, uh, in ieder geval op dit moment uh, uh, zit er geen plannen achter. Nee. Heel erg bedankt voor je tijd en uh, heel veel succes met je optreden zo. Ja, Dank man, dankjewel. Top. Oké, okay, dat was uh, collega Roy van Buringen uh, in gesprek met uh, Danny uh, Vroger. En uh, zo dadelijk in de volgende uur, uh, Roy, dan uh, ga je praten met uh, Mike Daner. Yes. Oké, okay, graag tot zo. Tot de is van uh, drie uur.